Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Zo'n 300 Nederlanders zijn waarschijnlijk opgelicht via crypto-platform Coinbase. Ze werden bijvoorbeeld overgehaald om geld te beleggen en maakten dat over naar de accounts van oplichters. Als de slachtoffers wilden cashen en hun geld probeerden terug te halen, was het verdwenen. Sommige mensen zijn tienduizenden euro's kwijt. De kans dat ze terugkrijgen is heel klein, omdat het moeilijk is om de fraudeurs op te sporen. Tienduizenden mensen die in het grensgebied tussen Thailand en Cambodja wonen, moeten daar weg. De twee landen liggen al een hele tijd overhoop met elkaar en het geweld is weer opgeleid. Er werd over en weer geschoten. Het Thaise leger voerde ook luchtaanvallen uit. Cambodja zegt dat vier burgers zijn gedood en negen gewond zijn geraakt. Je zou zeggen dat het niet echt de tijd van het jaar is voor ijsjesnieuws. Maar dat is er wel, want vanaf vandaag kun je aandelen kopen in magnums, raketjes en cornetto's. De Magnum Ice Cream Company is een uurtje geleden naar de beurs gegaan. Economieverslaggever Ruben Eg was erbij en zal het niet snel vergeten. Om negen uur heeft de topman van de Magnum Ice Cream Company Peter de Kulve met een, en ik uh, lieg niet, een grote magnum op de en daarna begon de handel. Die handel is voor best veel mensen interessant. Veel Nederlandse beleggers hebben aandelen van moederbedrijf Unilever. Iedereen die er vijf heeft, krijgt er één cadeau van Magnum. En nu Sinterklaas het land uit is, zijn veel mensen al volop overgeschakeld naar de kerst. Ook Post.nl. Het bedrijf heeft bij twaalf medewerkers verspreid over het hele land. een pratende brievenbus in de tuin gezet. Vooral handig op plekken waar mensen anders ver moeten lopen om hun kerstkaarten op de bus te doen. Kerstkaarten in, een sprookjesachtig begin. Ik vind het eigenlijk wel hartstikke leuk. We hadden hier in de buurt altijd wel meer brievenbussen, maar die worden steeds minder en minder. Dus dat maakt het op zich van versturen van brieven ook wel lastiger. Dus um, ja, als het zo dichtbij is, dan is het een kleine moeite om er gebruik van te maken. Dus ik vind het wel een heel leuk initiatief. Dankjewel. De PostNL-medewerkster die in het huis woont... denkt niet dat ze gek zal worden van de brievenbus. Deze tijd van het jaar is ze veel aan het werk. En als ze thuis is, zit ze binnen. En daar hoor je er amper iets van. krijg je het weer nog een behoorlijk zachte dag vandaag. Vanochtend is het droog en zijn er soms opklaringen met een zonnetje. Later trekt het meer dicht en kan het ook gaan regenen. Het wordt max 12 tot 14 graden. Zfm, verkeersinformatie.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 Oh sorry hoor. Nee maar goed, ja je moet wel. Ja, je bent wel meteen... wel, Ja maar je moet, moet de mensen wel goed. doen. Ja, een ja. beetje beetje beetje Ja, helemaal niet, nee, Maar <laughs> ik, ik geef graag goede informatie door, Ger, wat jij oh, dat is maar vaak vijf. niet doet. Maar... <laughs> Dank je. Okay. Dan hebben we uh, Lennar van der Raak over de maandelijkse jam sessie. Ja, die gaan in de kroeg. En die, wel die, wel. Gaan, die gaan ook hier een stukje spelen. Oh wat leuk. Die with a smile. Oh wat goed. Ja, dus, nou, dan, dan is dat wel Het wordt vanzelf 12 uur, Gerrit. Het wordt vanzelf 12 uur. We beginnen met een muziekje, daarna gaan we met Donna, Donna praten. En we hebben net natuurlijk geluisterd naar, naar, naar uh, Tobak. Ja, Tobak. een leuk programma. Uh, ja, zeker. Ja. En, uh, Goeie mystiek. Ja, eigenlijk is het leuk om de hele dag te luisteren. Ja, Want vanmiddag krijg je ook nog uh, um, Rob uh, Harms. Arms, met uh, Zandvoort op Zaterdag. Zandvoort op Zaterdag, ook een heel leuk programma. Ja, absoluut. Dus, uh, uh, jongens, blijf hier. Ja. Dat zou om, ik we gaan een muziekje draaien eerst en dan gaan we praten. Call train om tien over tien hier. Ja, goede muziek uit, goede muziek van Marja. Hè, Maya. Maya Kopp, ja die techniek en muziek doet. Uh, ja, we gaan beginnen met ons eerste onderwerp en eh. dat is uh, Donna Hogstam is hier en uh, zij uh, is uh, parkmanager. Van het bedrijf het rijden Nieuw-Noord. Dat is dat wel is... Een, mooi titel, een mooie titel, hè? Mooie ja. titel, dat vind ik ook. Het lijkt wel een soort van pretpark. <laughs> dat nou. een park. Parkmanager. Ja. Ja. Ja, wat moet, gaat een parkmanager doen in uh, Nieuw Noord? Nou, wat een parkmanager gaat doen, het is eigenlijk het als een meldpunt voor ondernemers over diverse zaken. Dus dan kan je denken aan veiligheid, maar ook duurzame initiatieven, dingen die spelen in de openbare ruimte.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 Bedankt. En straks weer terug op de, op de brommen naar Haarlem. Ja, ja. nou ja, dat is uh, een klein, klein stukje. Ja. <laughs> Ik heb gisteravond gefietst, dus uh, ja, dat dan kan kun jij wel met de Brommen doen. Heel ja. goed, Hans, heel <laughs> goed. goed. Oké, okay, Donna, nou, bedankt. bedankt. We gaan uh, ja het is tien voor half We gaan een stukje muziek draaien. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM.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 Uh, vanmiddag de qualifying... Ja, drie formuleen. uur is de uh, kwalificatie. Drie uur. En uh, ja, het is uh, best spannend, hè? Het is zeker spannend, maar ik denk dat hij niet zo heel erg veel kans op, eerlijk gezegd hoor. Nee, ze, ze hebben het over 30, 40 procent. Nou, ik schat het in op 10, 10 uh, 15 procent. Maar ja, hij heeft vreemdige dingen gedaan. Ja.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 installatie van de kindercommissie ben geweest. Daar ben ik zeker geweest. Wil je nog introduceren? Ja, ik ben er vorig jaar ook geweest. En uh, nou, Dat is enig, die kinderen. Ja, natuurlijk. Ja, die ze, zijn, kinderen. ze zijn zo gedreven. En ze moeten allemaal een eet doen, hè, geloof ik. Ja, ze ja, moeten ja, een leuk, eet man. doen. Uh, uh, en de, de, die, die hoor je ook terug. Dus ik heb een aantal achter elkaar Ja, gegeven. leuk, leuk, leuk. En, uh, maar het leuke is dat die kinderen, heel veel kinderen zelf...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 Nou, de burgemeester gaat in de grote stoel zitten en de kinderen hebben allemaal een plekje om, om te zitten. En zometeen gaat de uitleg beginnen van de burgemeester. Nou, hartelijk welkom en eh, ook namens mij. En Mark, wel voor de inleiding. Fijn dat jullie er allemaal zijn en dat jullie in ieder geval een jaar lang als kindercommissie hierin gaan zitten.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 Nou, dat was de eerste. En nu mag ze nog even tekenen, zodat het echt officieel is. dat ja, Heel goed, gefeliciteerd. Nou, de tweede, en zo gaat het denk ik nog wel een tijdje door. Want er zijn ongeveer, ik denk wel, 25 kinderen die het allemaal mee mogen maken. En de wethouder tekent dan ook mee. Ian, zuur, Ik verklaar en beloof het. Heel goed, geef keer. Jullie kunnen op mij rekenen. Ik vertrouw en ik beloof het. Of oh, verklaar. verklaar. Ik verklaar en beloof het. Heel goed.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 zo mooi zijn om de burgemeester daar eens een goed advies over te geven. Schroom niet uh, en doe dat vooral, want uh, ja, we zijn heel erg blij dat jullie dat willen doen en dat jullie op die manier je ook echt willen inzetten voor de kinderen in al voor... Meneer Carré, uh, wethouder Carré, uh, het is al uh, tweede jaar achter elkaar uh, de Kindercommissie. Wat heeft het eerste jaar opgeleverd? Nou ja.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 En, en zijn ze uh, regelmatig langs geweest om advies te geven? Ja, ze komen, ze vergaderen volgens mij acht keer uh, per jaar. Mm Hoe -hmm. um, zit het hier? Dat doen ze hier, net als de gemeenteraad. Oké. Okay. Komt die.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 ja, mooi verhaal. Dan word je wel trots hè, als, je, als je kind ertussen staat. Zeker. Ja, ja. Ja. Heeft ze het zelf uh, geïnitieerd? Ja. Wat goed. Ja, zij wilde dit. Ja, ja. dus niet, het is een politicus in de dop. Nou, wat zal ik daarvan zeggen? Ik heb, misschien? Ja, meer politi politiek in de, in, de, in de familie? Nee, nee? zeker nee. nee. nee. Oké. Okay. Nou, ja, de kinderen komen weer binnen en worden met applaus verwelkomd hier. Allemaal hebben ze het uh, getuigschrift in de handen.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 Ja, ze was de eerste, ja. ja, ja. Dus ik zou zo ook wel blijven, denk ik. Dat is een pittere meiven. Heel goed, heel goed. Zitten er meer politici in de familie? Uh, nou, ik ben de enige die bij de overheid heeft gewerkt. Okay. Dus ik heb al internationaal en nationaal beleidsontwikkeling gedaan. Okay, dus van niemand vreemd heeft het? Ik denk dat ze het van opa een beetje heeft. <laughs> en daar word je wel trots van, hè? Ja, ik vind het echt vandaar dat ik ook meegekomen ben. Ja. Want ik vind het zo leuk om dit mee te maken. Ja, ja, dat goed, is zo hoor. bijzonder. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Ja, dank u. <laughs> okay. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe jij het gevonden hebt.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 dat dat vooral weten trekkende wel. Ja, nog één vraag. Is Zandvoort de enige gemeente in Nederland met een kindercommissie? Nee, je ziet dat in heel veel gemeenten zijn, is een manier, zijn manieren om jeugd te betrekken. Je hebt natuurlijk in heel veel gemeenten een kinderburgemeester. Nou vind ik dit leuker, omdat je hier een veel grotere groep kinderen hebt... die ook echt op inhoud adviseren in plaats van één iemand. Zo'n jeugdenbad vind ik leuk, want dan kunnen we ook echt actuele stellingen voorleggen. Maar alle gemeenten betrekken op een of andere manier de jeugd erbij. En ja, wij doen dat op deze manier en dat bevalt buitengewoon goed. Oké. Okay. Nou, zeer bedankt. Graag gedaan. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM.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 Poppies waren met dat, poppie. met nono -non, Réa changé Ja, en ik moet denken Les, les Humphries singers Nee joh, nou? dat, Les Humphreys was Mexico. oh ja, Mexico was dat ja. dat ja, nou, lijkt wel een beetje erop. Vreselijk vre vre nummer <laughs> vond ik dat. Ja, dat, dat was het ja. en, Engels. En dit voor je wel goed? Dit vind ik toch vrolijk. Oké, okay, ja. nou, in ieder geval uitgestoten Maya Kop. Maya, geweldig. Uh, wat gebeurt er allemaal om ons heen, uh, Ger? Nou, dat zou ik je vertellen. De studio wordt opgeleukt ja. met, uh, met Kerst. Uh, ja, je kunt uh, meekijken hoor, op zfm-live.nl. Nou, uh, je, je ziet hier alleen een, een bal. Daar zie je nu een boom oh. staan. Ja, en een bal. En, een bal, en een Daar Daarom nog een ja, bal. Gekke dag, zeg. Ja. En, uh, maar achter ons ja, Wilco, wordt... Uh, Wilco, Wilco is uh, enorm aan, ja, uh, Wil, aan het werk. Wilco Boom. Nee, dat is een oud-collega. Wilco Boom. Ja, nee, hebben de boom opgezet achter ons. ja. ja. Die wordt ook versierd. Ja, dat kan de camera straks wel even draaien. Maar Jolande, haren, Jolande zullen, is. kunnen uh, we niet eh, doen, hè? Enorm bezig. En uh, ze zijn wel druk hoor. Ze hebben... ja, maar zij zijn eigenlijk de nieuwe uh, zijn maar vormgevers hier van het. Uh, ja, ja. Uh, kept, ja en buiten. De... Want Bep sweeters deed het altijd, hè? Maar die is ermee gestopt. Oh, Oké. Okay. Ja. Ja, komt kom eraan.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 uh, veel mensen werken ook bijvoorbeeld bij de FOMAR. Uh, ja, om ze dan helemaal naar de andere kant van uh, uh, onder te brengen... Uh, ja, zou kan toch een, een beetje een probleem worden. Je kan uh, je niet kan, Je kan niet zoveel. Er wordt ook uh, uh, uh, gezegd waarom niet richting centrum... Ja, maar, maar ja, waar, waar zou je dat moeten doen? Daar moet je het doen, ja. ja, ja Wat dat betreft is het maar dat is ook een beetje, <laughs> dat een beetje raar. Dat lijkt, lijkt, lijkt me heel lastig <laughs> Of in het gemeentehuis. In het gemeentehuis, ja. In het gemeentehuis ja. ja. Nou ja, goed, daar gaan we waarschijnlijk volgende week over praten. Want ze willen de, de toekomst van het gemeentehuis ook veranderen, zeg maar. Ja. Dat nieuwe gedeelte, daar zouden eventueel woningen moeten komen. Ja.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 uh, daar in, in, in dit kader uh, uh, Mick Boskamp uh, uh, geïnterviewd. Ja, Mick heeft ook ingesproken in de... In de ja, in de... Klop, in de, in de ja, heb ik en gekeken. die is uh, juist bang dat er heel veel jongeren uh, komen te wonen. Ja. Die dan ook voor overlast zouden zorgen. En, uh, maar ja, goed. Uh, ja. Uh, not in mijn backyard, hè. Zullen we maar zeggen. Ja, dat... Uh, dat dat geldt voor alles. Dat, dat geldt en, voor alles, uh, Ja, ja.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 Waar is plek? Ja, waar is plek? Want dat is eigenlijk. Kijk, het gaat niet om het feit dat die mensen worden opgevangen. Want dat is duidelijk en dat moet. Alleen, waar is plek? Hier. Ja, zou misschien nog kunnen. PSZ zou kunnen, maar ja, iedereen. Ja, krijgt hetzelfde. Ja, ik krijgt hetzelfde weerstand. Ja, toen was er heel veel weerstand tegen een AZC. Ja. Dit is natuurlijk toch iets anders, hè? Ik bedoel. Ja. Het is, uh, moeilijk om, uh, het is een moeilijk, moeilijke materie. Het is, uh, ja, het is zo, heel moeilijk om ja. Ik idee dat het college er ook nog niet nie echt uit is. Nee. Nou ja, goed, uh, tot zover uh, de baashoeven. En uh, ja, die paden die worden er nerveus van, zullen maar zeggen. Ja, uh, ja, ik weet niet uh, of dat... Uh, want in, in Amsterdam of de Overtoom zit een uh, manege. Op de Overtoom? Op de Overtoom zit een manege. Echt waar? ja midden op de overtoom. Ja, midden op de overtoom. Ja, de... Hele mooie manetjes. Ja, hele mooie maneesjes. Maar echt in de buurt van, van huis ook. Huh? Tussen de huizen. Ja, tussen de tussen huizen. Ja, dus wat Vroeger de je is ook in het Vondelpark. Ja, ah, oké. Okay. Dus wat dat ah, betreft wat vind ik dit een beetje een, uh, mo een moeilijk verhaal. Misschien ja. met die paarden te maken dat ze niet gewend zijn. Dat zou nog kunnen. Ja, ik... Ben uh, ik er ook vrij snel aan.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 Ja, zeker, ja. <laughs> Niet alleen met muziek, maar ja. ook met paarden. Die slijmjurken. <laughs> hey, zit, je, zit je nog veel op de dierenambulance, Marja? Ja, twee keer in de week. Oké. Okay. Eh, twee keer in de week. Woensdagmiddag en donderdagochtend. En wat, uh, uh, wat is het, uh, het vreemdste wat je mee hebt gemaakt de afgelopen uh, twee maanden, zeg maar? Uh, nou, ik had natuurlijk een keer een kat die in het instrument gevallen was. Ach, oh, oh, ja. Ja, uh, kwam er wel levend uit, maar uh, helaas was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 En er zit een zeehond op het strand. Ik zeg, ja, die wonen daar. Hij heeft zelfs zijn eigen huis. Maar helemaal in. Uh, in uh, ja, bij die palen. Ja, bij die kruid, ja. Nee, maar dit was echt uh, op, op het, het strand. Ja. Maar hij bewoog ook niet. Dan uh, nee, is hij gewoon aan het rusten. Ja. Ja. Gewoon ja. lekker laten liggen. Ja, ik heb er niks aan. Uitrusten. gedaan. Ja, maar de, mijn, mijn ja. hond wist niet wat hij zag. Die dacht, dit is een hond zonder pootjes. Mag je niet mee spelen hoor? Nee, ja, blaffen. Oh. Blaffen. Enorm blaffen, ja. ja. ja. ja je dat zal hem dat... ook wel uit de buurt houden, want ze honders ja. zijn erg ja, gevaarlijk. Ja, gevaarlijk hè. Het zijn uh, ja. ja. roofdieren eigenlijk toch? gemeen. Maar deze had wat bloed aan de pootje. Oh, dus uh, oh, ja. ja, je weet toch niet. Heb je niet de dierenambulance gebeld? Ja, die is gebeld. Oh, dit gebeld. Ja. En gekomen. Ik, ik denk het wel, want uh, die, oh. we, Dan bellen we een, uh, iemand. Van ja, Twee honden opvangen. Ja, en heb die, je natuurlijk. Uh, ja. Ja. Die gaat kijken. Het is wel bijzonder om te zien. Absoluut. Dat kunnen me voorstellen. Het is een hele leuke beest om te zien. Het is een mooi beest. Het is een prachtige beest. Ik kent ze alleen van de opvang van. Van Leni natuurlijk. Ja, Leni, ja. Ik ben wel geweest ook. Was het wel leuk. Ben je er geweest? Ja, ik ben er een keer geweest. echt jij bent ook overal geweest. Nou ja, toevallig was ik daar. Sportredacteur. Nou, je bent er niet zomaar toevallig. is al vier uur rijden, geloof ik. Ja, het is niet dat bloed. Het is er niet meer, hè? Nee, het is er niet meer. Het is inmiddels uh, 6 minuten voor 11 geworden. We gaan nog uh, uh, tot uh, het nieuws gaan we, denk ik, wat uh, muziek draaien, toch? Uh, en, ja, jij hebt nog wat klaarstaan? Heb, uh, wat, heb, wat heb ik klaarstaan? Ik heb uh, Rolling Stones. Ja, want als je oh ja, Beatles Rolling Stones. Maar als als je, je, als je, als je uh, zei net, als je de Beatles draait, moet je ook de Stones draaien. Ja, absoluut. Ja. Daar hebben ze helemaal gelijk in. Heel goed. Heel maar goed. Dan komen de